doet een beetje zeer. Heb je dat ook wel eens? Brenda Holloway had het al in de jaren 60. Every little bit hurts was dat. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 27 januari. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, wie ontvangt de geuzenpenning 2026? Leerlingen in voortgezet onderwijs scoren vaak onder hun vermogen. En calligraferen met Sylvia van Dijk. Dat allemaal tot middernacht en deze late avond. Ik ben Bert Wolf. Fijn dat je er weer bij bent. Another, town, another place, the lonely street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 without you, it takes 2012 was het jaar voor Stay van Rihanna. En daarvoor Gary Boer en Nothing's the Same. Ons eerste onderwerp vanavond. De Stichting Geuzenpenning maakte onlangs bekend wie de Geuzenpenning 2026 ontvangt. Sandra Don is bij Herman de Bruin. Lid van de uitvoeringscommissie van de Stichting Geuzenpenning. Sandra, welkom. Ja, dankjewel. Hele mond vol. Uh, dit is een echte stichting, hè, die Geuzenpenning. Ja. Ja, ja, al vele jaren. Al, al vele Dit jaren, is ook ja. al de 40ste ja. uitreiking. Dus, al ja. uh, 40? Ja, dus we hebben ook nog een soort van jubileum. Ja. ja. Ga je daar nog iets mee doen met het jubileum? Uh, nou, nee. Behalve dan dat we weer op een andere locatie ja. uh, de uitreiking ja. doen. Ja. Uh, nee, maar dat is niet dat jullie keus, denk ik. Want de Grote Kerk in Vlaanderen was toch altijd de. de dat was onze vaste uh, basis, ja. zeg maar. Alleen de, de, de Grote Kerk gaat binnenkort. Uh, uh, ja verbouwd worden, uh, gerenoveerd, verbouwd. Ja, ik weet niet precies wat de juiste woord ervoor is, maar het is de bedoeling dat de bibliotheek daar uh, zijn intrek ja, neemt. Dus hij, wordt aan de, hij is aan de, dienst, de kerkdienst onttrokken, zoals ja. dat dan officieel heet. Ja, he? klopt. Ja, ja. Ja. Dus een andere plek, dan maar meteen de plek waar het nu plaatsvindt. Ja, de dus stadsgehoorzaal, het theater in Vlaardingen. In Vlaardingen. In Vlaardingen. Want ja. Vlaardingen is natuurlijk wel de plek waar de geschiedenis zich ook afgespeeld heeft, he? voor het grootste deel. Ja, voor het grootste deel wel. Hè. We hebben natuurlijk het Geuzenmonument. We hebben de Geuzengraven in Vlaardingen op begraafplaats mm -hmm. uh, Eemhuis. Uh, Geuze, het Geuzenverzet zelf bestond natuurlijk niet alleen uit Vlaardingers... maar ook uit mensen uh, uit mijn Sluis en uit Schiedam. Uh, mm -hmm. Zelfs uit Rotterdam. Uh, maar Vlaardingen is eigenlijk altijd wel de plek geweest... waar we dit zeg maar herdenken. En die herdenking mondt altijd uit in een laureaat. Iemand ja. krijgt die Geuzenpenning omdat hij zo heel bezig is geweest met de mensenrechten, onder ja, andere. precies. Ja, ja. Ja. Wie wordt het dit jaar? Uh, dat is de burgemeester van Budapest. En nou ga ik zijn naam hopelijk goed uitspreken. Dat mm. is Gergely Karaksoni. Ja. Die ook aanwezig zal zijn op vrijdag 13 maart... Uh, om hem in ontvangst te nemen. Hij kijkt er erg naar uit, hebben we begrepen via zijn ja, ja. secretariaat, En hij voelt zich enorm vereerd uh, ja. dat hij de penning krijgt... Uh, dus, en waarom krijgt hij hem? Want het heeft met mensenrechten te maken. Hongarije is nou niet het land dat meteen lijkt op alle andere landen in de EU, denk ik zo? Uh, nee, uh, we weten natuurlijk allemaal dat uh, Viktor Orbán daar uh, de sceptus waait. En mm -hmm. uh, ik denk dat daar wel, nou ja, er zijn mensen die hem... Dictator is misschien een groot woord. Maar laten we zeggen dat iemand hè, als iemand die, daar, die weinig tegenstand duldt. Ja. En dat is eigenlijk precies wat de burgemeester van Budapest doet. Die geeft tegengas. Uh, uh, die probeert te verbinden. Uh, en in zijn ogen is, is uh, Orbán iemand die juist uh, verdeeldheid zaait. Uh, en die mensen eigenlijk tegen elkaar opzet. Ja. En dat is waar Karaksoni dus absoluut niet voor staat die verzet zich daar ook hevig uh, tegen. En uh, hij kwam afgelopen zomer, denk dat bij het grote publiek... hij wel uh, daardoor meer bekend is geworden... met het feit dat hij een, uh, een Pride uh, heeft toegestaan. Mm -hmm. en, daarmee, en dat kon eigenlijk helemaal niet. Dat kon niet, kon niet uh, daarmee ging hij in tegen de, de wet. Uh, en hij heeft, dat vervolgens als, als, hij heeft, heeft de wet omzeild eigenlijk als het ware. Dus hij heeft er een gemeentelijk evenement van gemaakt... <laughs> Ja, hij, hij kreeg daar natuurlijk heel veel publiciteit uh, mm -hmm. uh, mee uh, en ook heel veel lof. Hè? Dan krijg je die Geuzenpenning. Uh, werkt dat in Hongarije dan ook nog door dat hij wat meer uh, stevigheid krijgt daar om zijn eigen uh, zaken te doen en om tegen Orbán in te gaan? Ja, nou goed. Dat weet je nooit Nee, ik, dat, hè? dat durf ik niet te zeggen. Het enige wat ik wel weet is dat uh, wij hebben uh, vorige week bekendgemaakt uiteraard dat, uh, wie onze laureaat uh, is. Mm -hmm. En dat heeft hij vervolgens, hij, hij heeft dat bericht gedeeld via zijn eigen socials. Ja, ja. Uh, en die man heeft ontiegelijk veel volgers. En uh, wat wij gezien hebben is dat, dat, ook, dat hij daar heel veel positieve reacties op uh, ontvangen heeft. De uitreiking plaats in de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen dit jaar. Allemaal op 13 maart, dus die vrijdag. Een hele dag is het herdenken van de geuzen die in de oorlog zijn omgekomen. En een prachtige uitreiking aan de burgemeester van Boedapest. Ja, ik waag me niet aan die naam. Dat, dat had ik aan jou over. Ja. Maar in ieder geval dank voor het gesprek en een hele goede bijeenkomst gewenst. Sandra Don van het uitvoeringscommissie van de Stichting Geuzenpenning.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 fijnste dat tegen je zeggen, Love of My Life. Carly Simon was dat, 1992 was het jaar. En daarvoor uit een ver Frans verleden, Mark Hamilton, een comme toujours toujours envie d'aimer. Zometeen hulp voor onderpresterende VWO'ers. Na Kenny Loggins' een Now and Then. She sings to me now and then. Gentle refrains of summer mornings, the first rays of sunlight in dew dropped roses, winds rolling through falling leaves, whistling in the These are her songs of love. She needs to be reassured of all of the. No Don't ever let it go Take her world Into your arms And let your feelings Show And she uit 1979 met Now and Then. Ons volgende onderwerp: leerlingen in voortgezet onderwijs scoren vaak onder hun vermogen. Robine Kroon en Tineke van der Klink doen daar wat aan. Terre Cox praat met ze. Alle kinderen voelen zich gezien en gehoord. Daarover gaat het gesprek met Robine Kroon en Tineke van der Klink. Welkom Robine. Dank je wel. En welkom Tineke. Dank je wel. Uh, die uitspraak. Alle kinderen voelen zich gezien en gehoord. Uh, Tineke, is dat werkelijkheid of hebben we het hier over een utopie? Mm, beide. <laughs> ah, interessant. <laughs> Vertel. Wij hebben een... Uh, dat is onze visie. Hè? En we hebben geleerd dat een visie groot moet zijn. En dat je er altijd aan moet kunnen werken. En uh, we hebben ook missies. En die zijn bedoeld om de visie voor elkaar te krijgen. Dus werkelijk alle kinderen voelen zich gezien en gehoord. Het is wel wat we het liefst zouden willen. En dan hebben we het niet alleen over de kinderen in Nederland. Uh, Robine, want jullie hebben veel ervaring in het onderwijs. Uh, jij hebt zelfs een achtergrond in de zorg. Uh, op een gegeven moment zijn jullie gestart met een bedrijf. Ja. dat heet Leren Leren Schiedam. Inmiddels ja. Leren Leren Nederland. Dus het is een succesvol en groeiend bedrijf. Maar waarom ben je dat precies begonnen? Wij werkten samen in het onderwijs. Tine ken ik. En ook vanuit de thuissituatie. Ik heb uh, twee kinderen. Samen met mijn man heb ik twee, hebben wij twee kinderen. Met een uh, verschillende achtergrond. Waarbij de de uh, ene waarbij de zorg helemaal uh, ja, geregeld is, uh, is dat gewoon vanzelfsprekend. En de andere, waarbij dus hoogbegaafdheid in het spel was, daar was dat niet geregeld. En moest ik dus zelf nog meer aan de bak. En je vond wel dat er zorg nodig was? Zeker wel, zeker wel. Want naarmate je erin gaat verdiepen en uh, ziet dat een kind ongelukkig is, uh, moet je daar wat mee. En toen bleek dus dat het niet alleen mijn eigen kind is die daar uh, ja, moeite mee heeft. Maar dat er dus heel veel kinderen zijn die uh, moeite hebben met uh, ja, waar hij moeite mee had. Dus ja, het, daar is het ook eigenlijk uitgeboren. En ook omdat je dat in het onderwijs dan ook ziet dat je dingen gaat herkennen nou ja, en je erin gaat verdiepen, dan ga je scholingen volgen en op een gegeven moment denk je van ja, maar hier moeten we dus wat mee, want wij willen echt dat deze kinderen ook geholpen worden en dat ze ook goed in het leven komen te staan en dat ze zelfverzekerd uh, ja, de wereld in kunnen stappen. En is er een goed antwoord gekomen op die hulpvraag? Zeker wel, want naar aanleiding van allerlei opleidingen die we gedaan hebben en ik tienerke tegen ben gekomen en wij dezelfde visie hebben en hetzelfde de instaan dat we dezelfde kant op willen, zijn we dus inderdaad Leren Leren Nederland begonnen. Eerst ook met een heel veel trainingen geven aan tieners. En later ook een huiswerkinstituut begonnen... waarin we ook deze kinderen gingen helpen zelf met het huiswerk... en uh, de omliggende problemen. Maar ondertussen waren wij ook al bezig met het ontwikkelen van materialen... om deze leerlingen verder te helpen. Uh, in dat waar ze ja, uh, hulp in nodig hadden en begeleiding. En uh, ja, zo zijn we eigenlijk een beetje uit het jasje gegroeid... en zodanig ja. dat we ja, de leerlingbegeleiding op hebben moeten zeggen... en dachten, ja, dan moeten we het groter aanpakken. We gaan de begeleiders de leerkrachten en de docenten maar informeren... hoe zij het ook kunnen aanpakken. Als we naar het sociale vlak kijken... want uh, dat kan ook je leerprestatie stimuleren... of juist inhiberen, remmen misschien wel. Uh, is daar ook hulp bij nodig af en toe? Bijvoorbeeld bij hoogbegaafde kinderen? Ja, zeker wel. Uh, wat we vaak zien is dat zij toch ook op een andere manier ontwikkelen. En misschien ook door de kennis die ze hebben cognitief. Dat zij wat verder zijn in de, ja, in de ontwikkeling. En daar uh, niet aansluiten bij hun leeftijdsgenoten. Dus uh, vaak horen we dan. Ja, ze zijn sociaal, emotioneel, lopen ze heel erg achter. Terwijl dat misschien helemaal niet het geval hoeft te zijn. Omdat ze cognitief sterk zien en daardoor zijn. En daardoor geen aansluiting kunnen vinden waarschijnlijk met hun uh, ja, leeftijdsgenoten. En, en die vraagt nou aan jullie, uh, Tineke, uh, help ons nou eens. Wie zijn jullie aanvragers? Nou, uh, allereerst even, want we hebben het nu heel veel over cognitief sterke kinderen. Maar executieve functies en vaardigheden zijn voor alle kinderen. Toch? Ik denk, zeg toch heel even. Heel goed, je ja, bedoelt plannen uh, en dergelijke. Ja, dus voor alle kinderen. Ja, ja. En mijn nadenken voordat je wat doet of zegt of ja. je emoties kunnen ja. reguleren is voor alle kinderen. Maar uh, niet alleen voor alle kinderen. Ja. <laughs> Volwassenen kunnen daar ook nog wel een af en toe een handje bij gebruiken. Herkenbaar. Uh, ja, welke mensen? Het is eigenlijk heel divers. We hebben contact natuurlijk met basisscholen. Het zijn mensen die, uh, het kan zijn dat ze een heel traject op willen starten omdat blijkt dat bepaalde vaardigheden niet uh, goed tot uiting komen bij de kinderen. Dus dat zij daar als docententeam of als leerkrachtenteam ondersteuning bij willen hebben van hoe doe ik dat nou in mijn dagelijkse praktijk. Tot slot, waar kunnen we informatie vinden over Leren Leren Nederland? Kan op de website. Van Leren Leren Nederland. En die heet gewoon zo. Die heet gewoon zo. Nou, ik wil jullie hartelijk bedanken, Robine Kroon en Tineke van der Klink... van Leren Leren Nederland... voor jullie toelichting op uh, de uitspraak... Alle kinderen voelen zich gezien en gehoord. Dank jullie wel. Er is nog zoveel niet gezegd... Er is nog zoveel doodgezwegen door jullie en door mij. In nachten dat wij wakker lagen, op onvoltooid verloren dagen door jullie. Het heeft zo voor de hand gelegen, bij jullie en bij mij. Maar er is nog zoveel niet gezegd, er is nog zoveel doodgezwegen. Opgekropt en weggestopt, stilgesust, zoetgekust, afgeschoven, weggewoven door jullie. Er is nog zoveel doodgezwegen door jullie en door mij Er is nog zoveel blijven hangen Stille drift, verdrukt verlangen Bij jullie en bij mij Zoveel grond nog niet ontgonnen Zoveel plannen niet begonnen die geen antwoord kregen van jullie, nog van mij. Er is nog zoveel niet gezegd. Er is nog zoveel doodgezwegen. Wel gedacht, maar niet verteld. Afgewacht, uitgesteld, doorgeschoven, weggewoven door jullie. Late avond met Bert de Wolf. Benson was dat, en zijn smikbede aan zijn Stephanie. Zometeen, calligraferen met Sylvia van Dijk. Dat na Andy Gibb, en Don't Throw It All Away. me alive, and tomorrow, tomorrow, if I'm here without your love, you know I can't survive In van hoeveel kopstemmetjes kan je aan Andy Gibb en zijn andere familie in Don't Throw It All Away. En wij gaan naar ons volgende onderwerp. Sylvia van Dijk is calligrafe. Wat dat is en hoe dat werkt vertelt ze aan Herman de Bruin. Calligraaf, graveur, productpainter en... ...handschrift-specialist. Sylvia, welkom. Dankjewel, fijn je om hier te zijn. Je bent een, een multitasking figuur, denk ik zo'n beetje. Maar het ja. gaat allemaal een beetje over handschriften, hè? toch? Ja, handschrift is wel echt de verbindende factor... ...maar ik vind gewoon een hele hoop leuk. Oké, okay, ja. nog meer eigenlijk dan wat ik noem. Ja, want ik ben ook nog leerkracht basisonderwijs. Kijk, nou, dan hebben we het over heel veel dingen. Maar even dat handschrift-specialist. Ja. Dat ben je. Ja, dat ja. klopt. Wat ja. is dat dan precies? Wat doe je dan? Uh, ik ben opgeleid om mensen uh, te helpen met het verbeteren van hun handschrift... Maar ook om mijn collega's op de basisschool uh, te begeleiden in het uh, verbeteren van het handschriftonderwijs. Nou, dat is een hoop werk tegenwoordig, want kinderen schrijven steeds minder mooi en dat soms klopt. helemaal niet. Dat klopt, ja. Helaas uh, schrijven kinderen steeds minder en dat is ook wel een beetje onze eigen schuld. Uh, we laten de kinderen steeds meer uh, op computers doen. Mm -hmm. En ook buitenschooltijd zijn ze vaak uh, achter het beeldscherm te vinden... En dat zorgt er helaas wel voor dat zij de fijne motoriek minder oefenen. Dus de ja. fijne motoriek is niet slechter, maar het veel minder geoefend. Um, ja, dan zag ik ook staan, ik noem het ook al graveur. Dan denk ik ja. aan een etser. Um, nou, dat klopt wel, want um, ik haal wel wat van het materiaal weg. Ik uh, werk met een tandartsboor. Okay. En uh, dan graveer ik vooral parfumflacons nu. Maar uh, bijvoorbeeld ook uh, metalen waterflessen. Uh, je kan in hout graveren. Dus je ja. haalt wat van het materiaal weg... waardoor de letters verzonken liggen in het oppervlak. En als ik dan parfumflacons graveer... dan vul ik het ook nog op met een gouden of zilveren wax, okay. uh, Zodat er uh, ja, een hele mooie gravure in je parfumfles prijkt. Ja. En voor wie doe je dat dan? Ik kan me voorstellen dat niet iemand zegt... Uh, Sylvia, kom even bij mij een flaconnetje graveren. Of nee, dat, nee, dat klopt. Dat Ik werk niet. heel veel samen met uh, vooral de luxury brands. En dan um, vooral rondom de, de feestdagen en de hoogtijdagen. Eigenlijk als er iets te vieren valt, dan uh, mailen ze mij. Um, en dan plannen we een event in. Bijvoorbeeld rondom Valentijnsdag, Moederdag, Kerst. Echte periodes dat er veel um, uh, parfumflacons verkocht worden... Mm -hmm. Uh, dan huren ze mij in en dan ben ik eigenlijk de extra service. Dus dan kan iemand die een parfumflacon koopt, die flacon gratis bij mij laten graveren. Calligrafie is de kunst van het maken van mooie letters. En het graveren is dan de vorm waarin ik het doe. Dus dat doe ik dan met een tandartsboor. Uh, calligrafie kan je eigenlijk met van alles doen. Het kan met een kroontjespen, wat ik heel vaak doe. Uh, uh, calligrafie kan je zelfs met een stift doen of met een stokje in het zand. Het nee. maakt niet uit als het uh, schrift in je vingers zit. Dan kan je het overal voor gebruiken. En uh, ja, ik vind dat zo leuk. Ik heb het zo uh, veel geoefend als hobby. Nu als werk. En ik geef er nu ook les in. Ja, precies. Dat is dus wel de ultieme droom die je had. Misschien om dit te kunnen gaan doen. Eigenlijk niet. Eigenlijk niet? Nee. nee, waar ben je begonnen dan? Nee. Ik uh, stond voor de, voor de klas en ik had, privé had ik uh, eigenlijk een rotjaar in het onderwijs. Het is superleuk werk, maar je rust er niet van uit. Want dagelijks 30 kinderen voor je neus, 30 mm -hmm. kleine stuiterballen. Het is leuk, maar je ogen moeten overal zitten. Je kan niet even denken, ik ga nu even rustig aandoen. Dat kan niet. Nee. Um, dus ik kreeg een burn-out. En toen besloot ik me op te geven voor een uh, online calligrafie Opleiding. En dat bestond eigenlijk uit het leren van vijf schriften en uh, de hele geschiedenis erachter. Ik kreeg huiswerk wat ik in moest sturen. Maar ja, ik was hartstikke werkverslaafd. Dus voor die um, opleiding stond denk ik uh, anderhalf jaar. Nou, ik had hem er in een maand doorheen gepompt. <laughs> en uh, ik was verslaafd aan calligrafie. Want dat, yeah. vanaf het moment dat mijn uh, pen het papier raakte en ik zag die inkt stromen... Ik werd daar zo rustig van, zo blij. Ja, dat kon ik de hele dag doen. Ja. <laughs> uh, mensen die dan toch met je contact willen hebben... hoe ja. kunnen die je op het beste manier bereiken? Uh, nou, Wat misschien leuk is, is om mij te volgen op Instagram. Als, mm -hmm. Daar sta ik als de schoonschrijfster... En ook op mijn website www.deschoonschrijfster.nl kun je precies zien wat ik doe, voor wie ik werk, uh, waar je me kunt vinden en wanneer je lessen bij mij kunt boeken. Dank voor het gesprek en heel veel succes met wat je allemaal doet. En ik zou denken, rustig aan. I'm gonna let like, go. Oh, please don't like, oh, yeah. let go. Let me until. Me. through a lot Oh, can you please hold on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 Friedvol, liebestein, überweldigd van dir. Schön, dass es dich gibt. Norbert Grunemeyer was dat. Een halfmich uit 1988. En daarvoor een nieuw uit Nederland. nieuw Een until my last breath. En dat was de late avond van dinsdag 27 januari. Morgen is er een nieuwe late avond. Dan met Norbert Ketting. Houdt voor de inhoud op onze website. De lateavond.nl En onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Ray LaMontagne houdt je nog even in zijn armen. Fijne nacht. When you came to me With your bad dreams and your fears It was here that I see You've been crying Seems like everywhere you turn Catastrophe reigns Who really profits from the die I could hold you in my arms I could hold you forever And I could hold you in my arms Kissed my lips With my mouth so full of questions My worried mind she quiet Place your hands on my face Close my eyes and say That love is a poor man's food No prophesy." my own.